Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer begint rond deze tijd een hoorzitting... over een ernstig mishandeld pleegmeisje uit Vlaardingen. Ze werd vorig jaar, toen ze tien was, zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De pleegouders werden opgepakt op verdenking van poging tot doodslag... en zitten nog steeds vast... Hulporganisaties hebben het meisje aan haar lot overgelaten volgens de inspectie. Want signalen waren er genoeg. Dat vertelt deze man die namens de familie spreekt. Wat heel treffend en ook pijnlijk is, is dat er allerlei signalen die zijn geweest van de biologische moeder, van uh, buurtbewoners, scholen. Het meisje zelf, hè, ze heeft mensen aangeklampt, ze heeft op verschillende momenten letterlijk om hulp geschreeuwd. Dat dat toch onvoldoende serieus is genomen. Ja, dat is heel pijnlijk. Vandaag komen alle betrokken partijen aan het woord in de Kamer. Later deze week is er een debat. DigiD heeft last van een storing. De beheerder zegt dat er meerdere DDoS-aanvallen zijn geweest. Daardoor kun je moeilijk inloggen bij onder meer de Belastingdienst, DUO, het UWV en andere overheidsdiensten die gebruik maken van DigiD. De snelweg A4 is helemaal dicht tussen Rotterdam en Den Haag. In een tunnel zijn twee vrachtwagens en een camper op elkaar gebotst. Of er gewonden zijn weten we niet, maar er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter bij gehaald. De weg is dicht in beide richtingen en blijft dat nogal even. In Australië is een man overleden die meer dan 2 miljoen baby's heeft gered. James Harrison had een zeldzame antistof in zijn bloed zitten. Door dat bloed elke we twee weken te doneren... konden er medicijnen gemaakt worden... tegen een veelvoorkomende aandoening bij zwangere vrouwen. Daardoor zijn er schatting 2,4 miljoen miskramen voorkomen. Toch zag Harrison zichzelf niet als held. Het wordt heel they als ze zeggen... je hebt dit of dat gedaan hero. talent blood Toen hij 81 was moest hij stoppen met bloed geven en nu zeven jaar later is hij dus overleden in zijn slaap. Krijg je het weer nog in het noorden nog een beetje mist, verder vooral blauwe luchten en veel zon. Er staat weinig wind en het wordt vanmiddag een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate.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 we miss you more, more I spent I swear that I was trying, yeah Everybody falls when the rate's a little high And I never meant to get so out of my mind With you playing cool, just pretending it's fine Dit lijkt erg op uh, Keith uh, Urban. Pink, klopt dat? Uh... Is het ook. Ja, ja is, oh, is het ook. Is ook ja, kan het, die kan ook. Uh, one too many heet het nummer. Uh, goed, we gaan beginnen met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, welkom terug allemaal. Uh, Go Goedemorgen Zandvoort. We hebben naar het, uh, naar het nieuws geluisterd. Heb jij het nieuws nog gevolgd van de afgelopen twaalf, uh, dertien uur? Van de, de ruzie tussen, tussen Trump ja, en Zelensky. Ja, ik heb het gehoord, ik heb het niet gezien. Nou, ik heb wel het filmpje gezien. Heb jij het gezien? Ja. Nou ja, ik zag wel iets voorbij komen, maar gisteren was ik Ongelooflijke ruzie kregen die in het Dat Witte was. Huis. Ja, ja, ja. Hij was gewoon op en Hij werd helemaal afge, afgemaakt eigenlijk, die Zelensky. Niet te geloven. Ja, Trump is ook niet goed bij zijn bij, nee. bij knijter. Ja, nee, inderdaad. Nou goed, we gaan beginnen met de tweede uur, wat ik zeg. En we gaan praten over... De hernieuwde programmering van Pride at the Beach met uh, Jelmer Koper. Hij is de, ja, wat, wat, wat doe jij precies bij de, bij de organisatie van Pride at the Beach? Uh, nou, vooral uh, de, de, de communicatie en social media, maar ook de programmering. Uh. Oké. Okay, uh, samen met een aantal andere mensen. Ja, en dat dus, uh, wordt uh, ja. voor mij uh, komende week uh, bekendgemaakt wat jullie gaan doen. Uh, ja, nou, het is uh, de, op 19 maart, dus dat is, uh, dat is nog even ah, dat Op uh, woensdagavond ja, ja. hebben we dan uh, onze kick-off en uh -huh. dan, uh, dan vertellen we meer inderdaad. Uh, Waar is die kick-off? Uh, dat is bij Mango's, oh, mango's. mango's uh, Beach Bar. Uh -huh. uh, dus mooi op het strand. Maar goed, je, je, je kan er nu. Uh, t, uh, je hoeft niet alles te vertellen, maar je kan wel iets vertellen over de programmering van de ja, komende jaar. Hè? Nou ja, Want de programmering is veranderd. Hè? Programmering is veranderd hè? Ja, ja. Da ja, daarom ben ik hier ook om dat, uh, om dat nog even uit te leggen. Want uh, nou ja, Pride of the Beach bestaat natuurlijk uh, sinds 2017 uh, is het eigenlijk een uh, evenement geworden wat uh, vanuit Pride Amsterdam uh, altijd een, uh, ja. een partner uh, is, is en tot nu toe ook nog steeds is. Uh, onderdeel van Pride Amsterdam dus. Want uh, in Amsterdam heb je natuurlijk uh, ook al heel lang uh, de, de Pride daar. Uh, veel langer zelfs. En uh, nou, hoe mm. mooi is het nou om in het hele drukke Amsterdam... Hè, waar ze eigenlijk overlopen mm. van de toeristen... Uh, om dan in die week een uh, weekend, een uitvalsbasis naar Zandvoort ja, te Ja, dat was eigenlijk ja. de uitgangs... Ja, uh, precies. Dat is ja. eigenlijk ook een beetje wat natuurlijk de kracht is. En Zandvoort... Ja, natuurlijk de unique selling point, we noemen het vaak... is natuurlijk gewoon het strand. Vandaar ja, ook ja. Pride at the Beach. Er uh, uh -huh. is geen enkel, enkele Pride in Nederland... die zo'n unieke locatie heeft uh, uh, als Zandvoort, namelijk het strand. En, zijn er veel uh, Prides uh, in, in ja, landelijk? Ja, de laatste telling die ik heb gedaan zijn een stuk of 27... die er in het, uh, uh. in het land, uh, nou ja, vooral rond de zomer... maar ook wel uh -huh. soms eerder in het jaar, uh, plaatsvinden... Um, ja, en je hebt natuurlijk uh, een aantal steden die grachten hebben... Uh, die dan het uh, paradeplaatje zeg maar, een klein beetje kopiëren. Um, en dan heb je ook hele mooie prides in Utrecht bijvoorbeeld uh, en in Leiden... Ja. Um, die dat ook heel goed doen. Maar Amsterdam uh, is natuurlijk ook uh, mooi met die grachten. Hè? Zeker, maar dan, uh, ja. Ja, ja. En daar is het allemaal begonnen natuurlijk. Ja, uiteraard. En, uh, ja, ja. We zijn heel blij dat we in Zandvoort al uh, nou, voor de komende keer, voor de negende keer... Uh, uh, kunnen aanhaken op het. Uh, maar kun jij het kort vertellen wat er veranderd is een opzichte van, uh, van ja, afgelopen jaar? Ja, want dat was natuurlijk eerst ja, de ja, eerste ja. vraag en ja. toen uh, draaide ik daar. He, ja, nee. even <laughs> een op. ja. <laughs> uh, uh, nou, wat er anders is, Hans, is uh, dat we eigenlijk vanaf het eerste jaar altijd uh, drie centrale dagen hebben gehad. Uh, de, de, de, vooral de laatste tijd, uh, de zondag, de maandag en de dinsdag. En dan hadden we die drie dagen echt een volop programmering. Ook altijd afsluitend met een feest. Uh, dus de, de zondag helemaal vol, de maandag helemaal vol. En dan nog weer de dinsdag helemaal vol. Uh, en we hebben het er dit jaar voor gekozen om uh, alles wat meer uh, te concentreren. Uh, dus dat is wel echt een grote verandering ten opzichte van andere jaren. Want wat we nu gaan doen is uh, maandag 28 juni, uh, juli wordt uh, de grote dag. Um, uh, en daar komt dus alles samen de parade was altijd al op maandag maar ook echt een heel groot feest de locatie mag ik nog niet bekendmaken, uh, maar dat wordt ook anders dan andere jaren um, uh, en hopelijk heel succesvol uh, maar 28 juli is dan ook meteen het laatste en dan hebben we niet op dinsdag nog een soort randprogrammering uh -huh. opnieuw een feest want je moet, je moet je ook bedenken het is natuurlijk ook uh, we zijn natuurlijk ook een evenement van vrijwilligers Um, uh, dat volledig draait op vrijwilligers. En uh, het is ook veel behapbaarder om nu ervoor te kiezen om op één dag te concentreren. Um, ook met het oog. En dat is eigenlijk wel leuk. Uh, want um, uh, volgend jaar uh, komt World Pride uh, naar Nederland. Um, en dat is, een, uh, dat is echt een wereldsevenement wat uh, naar alle grote steden in de wereld afgaat. Uh, New York, uh, Sydney, die zijn er al geweest. Berlijn, Berlijn ook geweest, Ja. ja. En nou ja, Amsterdam voor het eerst natuurlijk. Amsterdam waar het ja. allemaal begon in Nederland... Uh, met de uh, tolerantie van het uh, openstellen van het huwelijk. Dat uh -huh. is dan volgend jaar precies 25 jaar geleden. Oh, dat bedelen. is wel uh, mooi. Dus dat is dan ja. natuurlijk ja. een mooi jubileum. Was Nederland het eerste land? Ja, ja. ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja. En um, um, het mooie is om um, er nu al voor te kiezen... om alles op één dag te concentreren. Ik ga zo nog wel even zeggen dat het niet bij die ene dag blijft. Maar... Um, om alles wat meer te concentreren. Zeker wat betreft het grote feest... en de programmering op één dag. Dus dat heeft te maken met uh, uh, vrijwilligers... en uh, misschien ook zelf, nou ja. of niet? Of? Uh, uh, je kijkt natuurlijk ook altijd een stukje van... nou, uh, als je investeert ergens in... wat krijg je dan het, het beste resultaat eruit? Uh -huh. Is dat door uh, twee, misschien drie dagen te verspreiden... en daar feesten te geven? Of kan je beter op één dag... inderdaad alles uh, zoveel mogelijk concentreren? Uh. Uh, maar vooral ook gericht op volgend jaar... Want uh, dat is misschien nog iets uh, de, de, wat Zandvoort uh, uh, nog nooit ook heeft meegemaakt. De World Pride komt dan naar Amsterdam. Maar dat betekent ook dat in die uh, twee weken of in die maand... Uh, verwacht de World Pride als evenement... Uh, rond de 4 miljoen bezoekers. 4 miljoen? Ja, dat, is, dat zijn de cijfers die... Uh, die komen allemaal naar zandvoort. Nou, niet, <sie> niet ja. allemaal naar zandvoort, Want dan, dan hebben we, er denk, we, ook, we, eh, we eh, echt een probleem. Uh, <sie> <sie> andere maatregelen nodig. Dan ja. moet Patrick uh, echt aan de bak. In totaal, in, in een maand... Ja, dan moeten we inderdaad flink gaan schoonwandelen. <sie> ja. Maar in, in totaal, in een maand... tijd wat dan die programmering gaat behelzen... komt het wel neer op 4 miljoen bezoekers. En waar je ook rekening mee moet moeten Kijk, wij hebben ook um, nou ja, op, op, op, uh, bij Pride at the Beach komen ook gedurende uh, het evenement de laatste jaren gewoon duizenden mensen, dus af en toe iets minder. Um, maar daar wordt volgend jaar wordt ons aandeel natuurlijk ook groter, want iedereen is dan in Amsterdam. Ja, ja, ja. Uh, we hebben nog meer promotie linken, uh, grotere programmering ook. En dan willen u het ook over meerdere dagen uitspreiden waarschijnlijk? Uh, nou, eigenlijk het concept wat we dit jaar gaan uitproberen voor het eerst uh, wordt ook het uh, het, het voor volgend jaar. Uh -huh. uh, en kijk, World Prize is natuurlijk wel groter, dus het wordt dan wel drukker. Uh, en het is eigenlijk perfect om het dan uh, dit jaar al even te doen en dan alleen maar beter te maken voor volgend jaar. Uh -huh. uh, maar wat ik eigenlijk net zei van uh, kijk, uh, Price the Beach is altijd. Drie dagen geweest. Maar dan ook nog de maand daarvoor van alles. Uh -huh. um, uh, dat is dit jaar, blijft dat ook onveranderd. Dus we concentreren nu wel meer op één dag. 28 juli. En dat is dan ook echt de laatste dag van onze programmering. Uh -huh. Maar de dag daarvoor, op 27 juli, uh, vindt nog wel het, uh, de, de, de, het vrouwenfeest plaats van, uh, van Anja Westerwil, uh -huh. Die dat al heel veel jaren heel succesvol organiseert en ook nou ja, een van onze winstgevende evenementen is in de programmering. Dus dat is, dat is hartstikke mooi. En dat blijft wel gewoon, want dat is een belangrijk onderdeel... dat het vrouwenfeest daar blijft, op het strand natuurlijk ook. Um, uh, we betrekken de kerk er weer bij met een mooie kerkdienst. Maar ook cultuur moet natuurlijk uh, uh, een, een benadering blijven ja, en ja. een plek krijgen. Nou ja, op die maandag, hoe dat eruit gaat zien... Uh, daar hebben we ook allerlei ideeën over en leuke elementen... om daar cultuur in te schuiven... Uh, maar dat bewaar ik nog even. Wat we wel gaan doen, is uh, uh, opnieuw een uh, expositie in het Raadhuis. Uh, in in uh -huh. samenwerking met Beleef Zandvoort. Uh, Fred Rooshart uh, die, uh, die coördineert dat voor ons. Een van de ambassadeurs. En met zijn netwerk en ook hoe we vorig jaar zagen: hoe die expositie. We zijn ook heel blij als Pride uh, dat die locatie daar is, hè, in het oude Raadhuis. Uh -huh. En hoe dat nu wordt uh, uh, ingevuld. Uh, het was zo succesvol, uh, heel veel kunst is er toen ook verkocht, uh, ontzettend veel bezoekers. Uh, ja, en dat hopen we dit jaar weer te doen. En uh, die expositie opent dan eind juni um, en dat is dan tot en met uh, half augustus is die te zien. Wow, dat is dus een wow. soort doorlopende pride in het thema van dit jaar, uh, yeah. Love Expositie. Ah. Uh, met verschillende kunstenaars uh, die daar dus hun werk neerzetten. Mm. En we hebben nog, ja, dat is dan als laatste... hebben we nog één uh, cultuurelement in het, uh, in het midden... tussen de opening van de expositie en de grote dag, 28 juli. Uh, we gaan waarschijnlijk een hele mooie cultuuravond organiseren. Maar wat dat precies inhoudt, daar, daar weet ik twee weken later wat meer over. Oh, okay. Dus oké. Ah. Uh, maar goed, de meeste zonvoorts ja. kennen ze natuurlijk uh, op die maandag... Ja. met uh, de walk van, van, van het uh, ja, station hè, ja. naar, naar, naar het Raadhuisplein. Ja. Die blijft bestaan ook? Zeker, ja. ja, ja. De, de, de parade is uh, natuurlijk echt, inderdaad, uh, wat je zegt... een uh, uh, iconisch onderdeel van to ja. the Beach. Daar worden ook de meeste foto's altijd van gemaakt. Ja. Uh, uh, die blijft zeker bestaan. Uh, de route gaat wel iets anders lopen... En waarom en hoe die precies gaat lopen... dat heeft alles te maken met de locatie waar het, uh, het feest gaat plaatsvinden. Uh, maar wat we dit jaar ook doen, is in de parade wat elementen toevoegen... zodat ook voordat de parade begint... Uh, er in het dorp op uh, verschillende plekken um, al een beetje wordt opgewarmd. Uh, want wat we altijd hadden, is uh, sowieso op het Stationsplein... waar we ook dit jaar gewoon weer beginnen... Um, uh, een soort pre-party. Uh -huh. uh, en die, ja, die opwarming willen we ook een beetje brengen... in verschillende plekken in het dorp. Om dan, als de parade daar doorheen trekt... om dan uh, ja, een, een bijzondere sfeer te creëren. En dan, wat, we, wat we altijd leuk vinden is dat uh, Pride at the Beach... is natuurlijk een evenement wat uh, belangrijk is voor de doelgroep. Um, uh, belangrijk is om te blijven organiseren. Maar wat we ook altijd al vanaf het begin hebben gezien... is dat gewoon nou ja, een kwart tot de helft gewoon Zandvoort is... en gewoon mm. ons mooie evenement... zeker op die maandag... Uh, meeviert... Uh, en ook... Uh, uh, het gewoon een heel warm hart toedraagt. En dat, mm -hmm. is, dat is zo leuk. En daarom ook heel belangrijk om het dorp... Uh, te blijven betrekken... En, uh, veel dingen lokaal te doen. Want ja. komt, er nou, komt er nou ook wel een, een, een podium te staan op het Raadheidsplein... met uh, artiesten en uh, op, dat, gaat niet, dat gaat niet meer door? Begrepen. Nou, we, we gaan wel. Een, uh, er komt zeker een groot feest, uh, Hans. En er komt zeker een podium uh, met artiesten. En uh, de, de programmering is uh, uh, in hmm. die zin uh, uh, vergelijkbaar op de maandag. Wordt nog wel aangekleed met andere dingen... Uh -huh. uh, om het echt een complete dag te maken van s ochtends tot s avonds. Uh, alleen de locatie verandert. Dus uh, oh, het Badhuisplein is niet meer het eindpunt van de parade. Oh. Uh, maar welke die wel is... Uh, dat, uh, dat, gaan we, <laughs> dat gaan we op 19 uh, maart bekendmaken. Het wordt, ieder de... maart, uh, bekend maken. Het wordt uh, in ieder geval een groot feest. Misschien Badhuisplein is dat, is dat niet? Het is te, uh, nu dus is er ja, nog de ruimte. Goed, we zijn weer op de hoogte van de Inderdaad, proud. Ja, en, en, uh, nou, het wordt weer een geweldige dag, denk ik in ieder geval die maandag. Ja, Een belangrijke dag. In, uh... Nou ja, en dat, dat wil ik ook nog even benadrukken. Want uh, uh, los van dat mensen natuurlijk van harte welkom zijn bij de kick-off op 19 maart uh -huh. uh, bij Mango's om half acht. Kijk, het Pride wordt vaak um, benadrukt. Dus feestjes en uh, al die gekke mensen die ja. op de boot staan uh -huh. in Amsterdam. Uh, is ook jarenlang een beetje wat mij betreft... op de verkeerde manier uitvergroot door media. <coughs> uh, want ja, mensen die er het gekste uitzien... die zet je natuurlijk op de voorgrond op de foto... bij, bij stukken erover. Ja, ja, ja. Uh, maar er varen 50 boten mee in Amsterdam. Dus er ja. zit heel veel diversiteit. Maar ook in Zandvoort in de parade. Uh, maar ook het evenement op zich. Het moet... Uh, uh, uh, we moeten het blijven vieren. Want Zandvoort of Zandvoort Nederland liep... Voorop, hè, 2001, het eerste huwelijk, openstelling. Uh, dat iedereen mocht trouwen met, uh, van wie die houdt. Uh, en we zien toch wel de laatste jaren... een soort uh, conservatieve uh, wind uh, over dit soort thema's uh, uh -huh. uh, waaien. Uh, en is het niet langer alleen maar vieren. Tuurlijk, die dag is zeker om te vieren... dat je mag zijn wie je bent. Uh, en mag houden van wie je houdt. Maar het is ook een protest. Die parade is ook... Uh, heeft heel, een heel kleurrijk karakter... maar is eigenlijk ook gewoon een protestmars om te laten zien... dit zijn wij en uh, het is nodig dat we dit blijven doen. Want hmm. ja, alle tendensen die er natuurlijk nu ook in de wereld zich ontwikkelen... en ook in Nederland, ja, dat stelt me niet bepaald uh, gerust. Nee, want als uh, Trump gaat zeggen van er zijn alleen maar mannen... en er zijn alleen maar vrouwen en er zit niks tussenin... Ja, nou dat ja, ook... kijk, Amerika is natuurlijk wel echt een, uh, een voorbeeld van hoe het niet moet. Nee. Um, nee, maar en je goed, hebt ook uh... verschillende andere Europese landen die dat voorbeeld uh, nou, het heel makkelijk volgen. En uh, ik ben heel bang uh, dat Nederland, in ieder geval politiek gezien... Uh, ja. heeft nu ook al een paar keuzes gemaakt die, ja, ja. Uh, ja, die niet uh, uh, vooruitstrevend zijn. En wat, wat, wat het nou eigenlijk allemaal over gaat, is niet dat wij... Ik weet eigenlijk geen eens namens wie ik spreek... maar dat wij bijvoorbeeld als Pride of als organisatie... of als mensen, LBTIers mensen iets willen opleggen... of iets uh, door de strot willen duwen. Want die reacties lopen ook onder onze posts op social media... dat mensen dat vinden. Uh -huh. het, het gaat er gewoon om dat uh, het is een minderheid. Je, moet, je zou in een democratie zou je minderheden moeten beschermen... Uh, en dat gebeurt gewoon nog op heel veel vlakken onvoldoende. In Nederland hebben we gelukkig veel dingen geregeld. Ook in de grondwet zijn we extra beschermd. Mm. Maar je moet altijd oppassen. Ja, Want, ja, ja, ja. Uh, als, als er verkeerde machten aan de macht komen... dan zijn de minderheden altijd als eerste aan de beurt. Nee, dat is waar. Uh, en ja. daar zijn wij één van. Dus we moeten, we ja. moeten ons la blijven laten zien. En, uh, ja, er is nog uh, werk aan de winkel. Hè? Maar goed... Uh ja uh, Afrika is ook van die landen die, uh, die er helemaal niks mee hebben. Ja, en, uh, maar gelukkig is het hier uh, redelijk... Uh... Hier is, hier is het, kijk, het, en dat is natuurlijk altijd wel... Hier is natuurlijk uh, heel veel goed geregeld. En ik vind ja. dan ook als je in zo'n bevoordrecht land woont... dat je het goede voorbeeld moet blijven Absoluut, geven. En ja, daar ja. maak ik me wel zorgen ja. over. Ja. En dat je dus ook andere... Landen blijven ja. helpen om uh, ja. zich te ontwikkelen. Nou, in ieder geval nou, heel veel succes nou, in de komende bedankt. maanden. Uh, Dankjewel. Uh, ja, okay, ja. uh, en uh, jij gaat weer achter de knoppen. Dat doe jij ook. <laughs> gaan we inhaler draaien. Ken jij inhaler? Ja, wie kent inhaler niet? En het uh, nummer Billy? Van ja, je, je, je, Billy hè? is zo goed nummer. Ja, absoluut. Ja. Nou, moet je luisteren. We gaan er nu naar luisteren. <laughs> Uh, inhaler was dat. Ja, dat is, en inhaler ja. heeft natuurlijk te maken met inhaleren. Inhaleren, ja. En, dat en doe Inhaleren je dat doe je met sigaretten inderdaad. We ja. uh, ja, ga gaan praten met uh, Anita Venema. Welkom uh, Anita. Bedankt. Uh, want jij bent uh, verbonden aan plus, Pluspunt. En ja. uh, jij bent ook verantwoordelijk voor een... Uh, uh, stoppen met roken programma. Dat klopt. Een groepstraining. groepstraining. Wat twaalf weken gaat duren. Ja. Uh, Vertel. Nou, stoppen met roken is best moeilijk. Dat, nou ja, dat weet denk ik elke roker, hoe ingewikkeld ja, ja. dat is. Ik weet het ook, ja. Ja, ja. en um, eigenlijk duurt gedragsverandering twaalf weken. Dus uh -huh. vandaar dat er een um, training ontwikkeld is die twaalf weken duurt. Uh -huh. uh, maar ook, het is een groepstraining uh, met elkaar... Um, maak je toch het proces ook uh, makkelijker. Ja. Omdat je elkaar steunt, je leert uh, van elkaar. Um, je kan elkaar uh, nou ja, even oppeppen. Um, en ja, wij, wij, ik doe de training uh, alleen. Mm -hmm. um, en um, in die twaalf weken gaan we ja, eigenlijk allemaal onderwerpen behandelen... waar je tegenaan loopt. Uh -huh. dus we beginnen met een stopplan... Uh, nou, de ont ontwenningsverschijnselen, wat kun je daaraan doen? Want ja, die soms, uh, nou, net vertelde ja, die, ja, je, dat ja. je tegen de muur op... Uh... Ja, het ja. kan heel pittig zijn. Ja. ja. En het, het, het scheelt het, hoeveel je dan rookt? Nou, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel nee? uit. Nee? Nee, Heb maar je zelf gerookt? Ik heb zelf ook gerookt. Ja, dus ik jij nu, kent het ook? Ik ken het, ik ken het. Ik ben nu twintig jaar gestopt. Oké. Okay. En, uh, maar het is op zich wel fijn dat ik ook weet waar je doorheen gaat en, en waar je tegenaan gaat lopen. Ja. Maar het begint natuurlijk met uh, zelf in je hoofd te hebben van uh, ik, ik ga stoppen. Ja. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die, het gewoon, ja, die zeggen van nou, ik, ga, ik stop nu. Dat klopt, ja. Dus, en, dus, ja. dus je kan het eigenlijk ook in je eentje doen natuurlijk, of niet? Dat, dat zou kunnen, absoluut. En dan uh, moet je wel heel sterk zijn. Ja, dan moet je sterk zijn, absoluut. En uh, het ja. voordeel van de training is dat, dat ik ook heel veel informatie geef... over waar je tegenaan kan lopen. Aha. Want soms uh, zijn er mensen die, die ineens weer trek hebben. Ja. En die zeggen van, ja, hoe kan dat nou? Ja, feestje, wijntje erbij. Ja, bijvoorbeeld ja, ook een associatie. Ja. Dus als ja. je, als je ja. altijd rookt met een wijntje ja. en je ja. drinkt een wijntje... dat je ineens denkt van, huh, ik, ja. ik, ik heb trek, ja. hoe kan nu dat? nu even... Uh, ja, en dat kun je, kun je dus voorbereiden, uh -huh. uh, waardoor je eigenlijk die situaties, uh, als het gebeurt, dat je het herkent ja. mm. en dat je niet zo schrikt. Mm. Maar hoe slecht is roken? Ja, uh, roken is heel slecht. En, en niet alleen voor je longen, maar voor je hele lichaam. En uh, in een sigaret zitten echt, uh, nou ja, zo'n 4.000 schadelijke stoffen. Uh, Hoeveel? 4.000? Ja. Ja. Mee je dan? En, uh, Niet dat ja. maar één of twee waren. Ja, Teer en de ja. nicotine. Maar... Ja, nou, Jammer genoeg... Uh, oh, het zijn het 4.000. Een zo goede dag. Ja. Uh, ja, dus eigenlijk is het best wel... de urgentie om te stoppen is gewoon uh, en ja. ja. Je ziet wel dat steeds meer jongere mensen... Uh, beginnen te roken. Ja. Uh, dan, hè? En vepen. En, en uh, ik heb bij uh, Strijder gewerkt. En wij verkochten sigaretten. En dan uh, mijn, mijn verbazing was... Bijzonder en, en als je daar zit, het is lekker goedkoop. Maar dat is ook niet meer aan, aan, aan de hand van de partij. Ja. Het kost 12,50 tegenwoordig. Ja, ja wel, wel duurder hoor. Ik, ja. heb, ik heb wel hogere bedragen. Ja, maar er zitten er meer ja. in. Ja. Ja. Ja. <laughs> 12,50 voor 20 uh, molbrozen is het tegenwoordig. Ja. Ja, ja, het is uh, niet, bijna niet te betalen, maar goed. Er zijn toch een hoop mensen die roken. Hoeveel procent roken er nog van Nederland onder binnen? Uh, de percentages weet ik niet. Nee, nee, maar dat... Wordt het wel minder? Uh, het, nou ja, op het moment dat het duurder wordt en moeilijker te verkrijgen wordt, uh, ja, neemt dat is het ook wel belangrijk af. Ja. Alleen we zien natuurlijk een hele grote uh, ja, stijging in het aantal veepers. Mm -hmm. ja. En uh, ja, het is, er gaat ook rond dat dat minder slecht is. Ja, maar dat Er, is ook niet er zo. zitten ook gewoon heel veel slechte stoffen ja, in. Dus een opstap naar en, het roken. Nou ja, dat wil he? ik ja, net zeggen. Ja, de opstap ja. naar roken is ook heel. Ja, uh, ja de drempel is heel ja, laag. Ja. Ja. Dus um, ja, in Zandvoort hebben we eigenlijk nog niet de vraag gekregen om iets te ontwikkelen voor vepen. Uh -huh. um, maar ja, um, als er uh, vraag naar is, dan hoor ik dat graag. Maar ja. de, de, de, wat, wat jullie doen, hè? Ja. Hoeveel mensen die er meedoet komen van het rook af? Nou, een percentage, ik, nou, een percentage um, ik, ik denk ongeveer de helft. Oké. Okay. Ja, en ik zie wel dat mensen die echt heel gemotiveerd zijn op meerdere vlakken... Mm -hmm. die uh, redden het ook beter. Ja. En wat ik ook zie, is mensen die stoppen met uh, nicotinepleisters... dat die het toch echt wel makkelijker uh, doorlopen. Oké, okay. ja, toch wel. En, ja, ja, het haalt echt uh, de... Uh, nou ja, kijk, je krijgt de nicotine dan nog binnen. Dus mm -hmm. je kikt eigenlijk af van alle andere... Ja. Um, dus ze helpen nog wel, die nicotinepleiten. Ja, ze ondersteunen. Ze ondersteunen, ja. ja, ja, ja. ja. ja. En uh, ja, er is vaak heel veel weerstand tegen. Want je denkt, wat voor troep doe ik in mijn ja. lijf? Maar ja, ja. eigenlijk, de alle andere, ja. Uh, uh, ja, laat ik het troep noemen, daar kik je vanaf. En langzaam aan van ja. het verslavende nicotine. Je hebt deze kussens meer gegeven Ja. Ja, of vanaf 2023 hebben we nou, ik denk vier groepen gedraaid. Oké. Okay. Okay. En uh, dit jaar zoek ik uh, deelnemers. Ja. Ja. En, uh, zijn er al aanmeldingen? Er zijn uh, aanmeldingen, maar ik wil echt uh, een, ja, wel een grote groep. Want dat, dat je echt, uh, uh, nou ja, dat je niet op een gegeven moment één iemand zit. Ja, maar wat denk je dan aan? Een mannetje of 15 of zo? Nou, 8 nou, vind ik uh, heel acht fijn. Is, uh, ja, zes is, uh, zes zou zijn. ook oké okay zijn, maar ik liefste 8. Ah. Ja. Ah. En uh, ja, 15 absoluut. En ja, als, je, als je de cursus hebt gegeven? Hè, je, ja. Heb je dan uh, de mogelijkheid om na die twaalf weken uh, nog weer terug te komen? en uh, ja. Zit daar hulp? Zit er, uh... Ja, ik ben sowieso bereikbaar. Okay. Uh, ik heb ook best wel nog contacten met uh, oud-deelnemers. Mm -hmm. um, en uh, eigenlijk is het opgezet als uh, ja, doorlopende groep. Um, is soms wel wat ingewikkeld als je halverwege ja. uh, de training bent en iemand uh, start. Maar uiteindelijk kan dat wel en kun je dan ook weer zien uh. wat andere mensen, ja. Uh, ja, waar die zitten. Maar haken er ook wel eens mensen af? Absoluut, ja, ja. dat wel. Ja, ja. Ja. ja, en dan vaak wel in het begin. Okay. In het begin, ja, ja. ja, ja na twee of ja. drie keer. De eerste drie weken zijn gewoon best wel moeilijk. Ja, uh, want dan, ja, dan krijg je de meest heftige verschijnselen. Ja. Ja. Oh, je moet meteen stoppen. Je mag Nee, niet, je moet uh, helemaal niks. Je, oh, je, moet samen, niet. je moet van mij ook helemaal niks. Okay. Ik geef informatie. Hm. Um, en op een gegeven moment vraag ik wel: van, kun je een stopdatum uh, bedenken? Ja. En uh, ja, kijk, weet je, al, al stop je niet. Ja. Uh, ja. Het is gewoon de informatie en het is natuurlijk jouw eigen proces. Ja. Ja. Maar die informatie zou je ook uit een boek kunnen krijgen. Dat boek van Ellen ja. Carr was natuurlijk uh, enorm populair ja. op een ja. gegeven moment, een jaar of vijf jaar geleden of zo. Ja. Bestaat nog steeds, Dat boek. Stoppen met roken, Ellen Carr. Uh, zou dat ook kunnen helpen, of niet? Ik denk dat alles helpt wat alles, bij je ja. past. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, je moet wel op een bepaald punt komen om jezelf te overtuigen om te stoppen. Ja. Dat, dat herken ik van mezelf op een gegeven moment. Ja. Ik, ik ben ook vijftien keer gestopt. Dat je denkt: van nou, dat doe ik, ik stop, ik stop een ja. uur. En, en dan ga ik weer door. Ja. En, en uh, tot op een bepaald punt. En, dan ga je er echt dan ga je er vol in. Ja, en dat, dat bepaalde punt is ook echt je intrinsieke motivatie. Ja. Ja. Dus als je echt, uh, echt wil... en dat is ook een heel groot onderdeel in de training... van um, hoe graag wil je het nog? We doen dat ook met scoren 0 tot 10. Uh, en ik vraag het ook elke, elke mm -hmm. keer als we samenkomen... Van, okay. uh, hoe belangrijk is uh, roken voor je? Wat zet uh. je in? En als je dat elke keer moet scoren... Dan, kijk, en aan de score hang ik niks. Alleen ik, zeg, ik kan wel zeggen van waarom is het vandaag een 7 en geen 5. Ja. Of waarom is het een 7 en geen 9. Ja. En wat heb je dan nodig? Ja. En dat maar is... heb je daar echt 12 weken voor nodig dan? vraag ik me af. Ik bedoel... ja. Nou ja, uh, 12 weken is een, wat een gedragsverandering. Ja, ja. ja, ja. En uh, vandaar dat de, dat de training ontwikkeld is voor 12 mm -hmm. weken. Oh, Oké, okay, op die manier. Dus dat maakt het eigenlijk ook. Wat het ondersteunt echt al ja, die weken. Ja, ja, heel. ja. ja, ja, ja. Uh, het is niet. Ja, dat zou heel mooi zijn als je uh, na drie weken... nou ja, sowieso is de nicotine sneller uit je lichaam. Mm -hmm. uh, als, als je dan niks meer zou merken. Ja. Er komt zoveel bij kijken. Waar we het net over hadden, de associaties die je hebt. Ja. En, en, uh, nou ja, of als je ineens hele erg stress hebt. Mm -hmm. uh, ja. ja, dan, dan eerst de reacties van... oh, ik steek, ik steek er een op. Ja. En uh, ja, dat kun je voorkomen in een stopplan. Mm -hmm. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden... Um, op mijn telefoonnummer dat mm -hmm. is 0641823190 ja of via mijn e-mailadres a.venema@samenzantvoort.nl en via de website van het pluspunt pluspunt kan ook inderdaad ja. Ja, nou het telefoonnummer uh, ja, dat... is 0641823190 ja dat klopt, ja. hè? Ja, dat klopt. En, uh, en het wordt gehouden in het pluspunt. Dat is misschien ook niet geheel onbelangrijk. Nee, nee is ook waar. Ja. Ja, in Noord, hè? Ja, ja, ja. In uh, Zandvoort Noord. En, en op welke ja. dag is het? Nou, steeds is dat, ik dag? heb het eigenlijk opengelaten uh, specifiek... omdat ik uh, eigenlijk ja wat de meeste mensen willen. Ik wil het liefst op een woensdag of een vrijdag. Maar een avond, is dat avond dan? Of? Als er vraag is naar een avond, ben ik bereid om oh, okay. uh, ook ah. naar een avond te gaan. Maar dan nee. moet ik wel... Uh, ja, dan moet ik genoeg deelnemers nee, hebben die dat ik, ook ja. willen. Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is echt bespreekbaar. Dus ja. ik zou maar... zeggen, bel mij op. En, uh, en wat ik ook uh, nog even wil vertellen... is ik doe altijd een intakegesprek. Okay. Okay. Er zijn soms ook wat medische uh, zaken die je uh, mm -hmm. door moet spreken. Ja. Um, en dat doe ik graag uh, van tevoren in even één op één. En dan uh, spreek ik ook even door wat we precies gaan doen. En uh, ja, dan kennen ze mij al. Dus dat ja. is ook ja, ja, ja, ja. ja, Anita, helemaal goed. Hey, en en uh, niet onbelangrijk, het is gratis hè? Het is gratis, ja. oh, dat hebben we nog niet genoemd. Ja, dat ja. hebben we nog niet genoemd. Maar ja. dat, is, dat is natuurlijk voor veel ja. mensen toch belangrijk. Ja, ja. zeker. Want uh, je krijgt het tegenwoordig ook wel vergoed van de, van de zorgverzekeraars. Ja. Eens, een bepaalde Maar ja. niet, niet, niet alles, zeg maar. Nee, je krijgt het één keer per jaar vergoed. Ja, zoiets hè, uh, he, ja. En ja. het is ook zo, als je stopt, stopt in een groep zijn, de nicotinepleisters gratis. Ja, ook de nog. de zorgverzekeraar. Okay. Dus dat is ook, dus ja. eigenlijk financieel gezien hou je alleen over. Nee, ja, ja, ja Omdat ja. je geen... Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou, helemaal te kopen. Nou, Anita, okay. hartelijk bedankt voor je komst. En uh, ja, ik hoop dat de mensen zich gaan aanmelden. Op, ik hoop het ook. Uh, ja. ja. ja, en jullie heel erg bedankt om mij uit te nodigen. Ja, okay. geen probleem. En uh, ja, ik hoop dat dit uh, gesprek ook uh, helpt in ieder geval. Hey, hartelijk dank en goed weekend nog. En veel zorgers. Oké. Stefan Sánchez, And can... Behold, de, de, de, de, heeten ze zo? Ja, ja dat, dat zijn me. twee artiesten dan, hè? Oh, dat ja. zijn er twee, oké, okay, ja. dat het één naam was, sorry. Nee, je moet het toch ook okay. bijhouden. Uh... Maar het was een mooi nummer, Until I Found You. Nou, um, we gaan uh, naar het laatste onderwerp van, uh, van deze Goedemorgen Zandvoort. En dat is niet het, uh, uh, me, uh, het meest onbelangrijke uh, nee, onderwerp, niet. want tegenover ons zit uh, Jan de wethouder. Goedemorgen. Nog steeds Goedemorgen. Goe goe Jazeker, ja, zeker. Ja, absoluut. Geen probleem. En, uh, <laughs> uh, nou ja, hoe, hoe, heb jij, <laughs> hoe, hoe heb jij geslapen de laatste tijd? Goed Geslapen? Uh, ja. ja, behoorlijk goed eigenlijk. En je hebt helemaal niet nagedacht over uh, de politieke situatie? Ja, Zelfsprekend wel, maar uh, dat uh, houdt mij niet van om goed te slapen. Nee, dat, uh, nee. dat, uh, dat, je dat hebt gelijk. is blij te horen in ieder geval. Nou, en, het rare was, uh, vorige week maandag 24 februari kwam er een, een, een persbericht van OPZ de partij waar jij voor in de raad... het uh, college. college zit, ja. hè, als wethouder... Uh, dat, dat ze met jou niet willen... eigenlijk de, liever niet meer verder doorgaan. Ja, iets anders verwoord. Dat uh, ik het uh, geluid van openzet... niet meer vertegenwoordig in het college. Daar ah. gaat het op neer. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Was je daar verrast over? Uh, ja, die stap wel. We hadden natuurlijk in de afgelopen tijd... Uh, een paar uh, pittige discussies over... Uh, ah. onderwerpen die in mijn uh, portefeuille zitten. En uh, de fractie in ieder geval vond... Um, dat hoe ik het deed uh, niet paste bij het geluid wat OpenSet wil verkondigen. En ze hebben daar nogal uh, stevige standpunten in, dat is duidelijk. Um, en dat strookt niet met elkaar vonden ze. Want ik, uh, uh, ik neem aan dat je daar met, met de fractie ook over gesproken hebt. Uh, ja, zeker. Een aantal keer zelfs. Ja. Ja. En, en kreeg je toen het gevoel van uh, dit zit niet goed? Of? Nou, we zaten niet op één lijn, dat is wel duidelijk. Ja. Maar niet, niet dat ze deze stap zouden nemen. Dat ja. ja, want je doet uh, gebiedsontwikkeling... Uh, ordening, vastgoedstransformatie en renovatie. Formule en, 1. En de Formule 1 natuurlijk. Hè. In de openbare ruimte. Ook. Ja. ja, inderdaad. De openbare ruimte. En het circuit. Ja, en, en het circuit, inderdaad. Ja, ja. Nou, goed, Dat is dan, lekker. Uh... Daar komen we straks nog wel op. Uh, wat daar gaat veel, gebeuren, nog maar. speelden niet in ieder geval. Ja, <laughs> nee, ja, ja, precies. Nee, maar goed, een, een dag later, tijdens de gemeenteraadsvergadering. Uh, komt er opeens een uh, motie van vertrouwen. Mm -hmm. En jou, jouw partij gaat mee. OPZ. Ja, maar wel vertrouwen in je, toch? Of niet? Nou ja, okay, wat uh, de fractievoorzitter ook zei... is dat het eigenlijk daar niet om ging. Het ging meer inhoudelijk om de verschillen van inzichten... en verschillen van meningen. Mm -hmm. En um, door mee te stemmen met, uh, met de motie... Um, geven ze, althans zo interpreteer ik het maar wel aan... dat ik um, in ieder geval als wethouder... Uh, in die functie goed functioneer. Ja. En, um, zeg maar, dus het, uh, mijn rol in het openbaar bestuur... dat ze daar wel achter kunnen staan. Hoe ik dat invul in mm -hmm. ieder geval. Alleen, uh, hoe het uitgewerkt wordt, ja, dat niet ja ah, oké. Okay. Uh... Begrijp je dat? Ja, begrijp ik wel, ja. Ja? Ja. Maar een motie van vertrouwen is sowieso wel raar natuurlijk, hè? Had je dat wel eens meegemaakt, of niet? Een motie van vertrouwen heb ik uh, nee. volgens mij nog nooit meegemaakt. En een motie nee. van wantrouwen wel, of? Uh, ik heb als een motie gewoon meegemaakt, maar niet uh, tegen mij gericht. Oh, niet tegen jou gericht. Nee. nee, inderdaad. Hey, maar het begon uh, wat, waar we het net over hadden, uh, over, over de, de, de manier waarop het, uh, ge, uh, waarop het gebouwd wordt in Standwoord. Uh, laten we beginnen met het Heimanshof, want dat mm -hmm. was ook een, uh, iets wat, waar OPZ uh, het moeite mee had. Vijftig woningen komen er nu, dat we, zouden er eerst zeventig zijn en noem maar op. Uh, kon je dat voorstellen dat ze daar niet mee eens waren? Nou ja, wat ik zei van um, OPZ, de fractie zeker en de, de partij in zijn algemeenheid heeft wat op het hele uitgesproken uh, standpunt. Mm -hmm. En ik op mijn manier probeer dat zo goed mogelijk uit te leggen waarom de koers die we varen ingezet mm -hmm. wordt. Met Het, um, het, het onderdeel participatie heeft heel zwaar gewogen. Ja. Dat kan ja. mede en vooral omdat de gemeenteraad mij die boodschap had meegegeven. Mm -hmm met teksten als uh, de buurt moet worden gerustgesteld... en de neusen moeten dezelfde kant op. Ja. Uh, dat heb ik ook gedaan. Uh, de uitwerking daarvan is uh, wat er nu ligt. en ge Gerealiseerd gaat worden op de locatie uh, van Meneer Ruckert, want Althans, toen hij er nog stond. Um, ja, want je hebt hem persoonlijk heb je hem plat gekregen. Ja, Wat? nou niet helemaal moest hè, maar ik wil <laughs> wel het eerste stukje uh, ja, over ja. doen. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik ook wel leuk om te noemen. een groot ding Ja, maar zo'n zoveel lekkere rous. Ja, rauzen, dat, is wel ja dat, dat blijft toch bijzonder. Maar het, het bijzondere was ook dat je toen zei: van pas uh, in 2027 gaat er gebouwd worden. Toen. Nou, ik heb gezegd: uh, de realisatie, uh, voor, uh, dat heb ik eigenlijk ook bij Watersplein gezien. Uh, kijk, volgend jaar uh, begint de bouw in ieder geval. En in 27 zullen daar dan de eerste uh, appartementen, huizen, um, bewoond kunnen worden. Oh, dan is het klaar zeg maar al. Nou ja, dat, gaat, dus vrij het snel, het bouw, dat gaat vrij snel tegenwoordig. Ja. dat moet ook wel in het kader van uh, het stikstof. Wat de jaartallen betreft uh, ben ik altijd een beetje voorzichtig. Uh, ik heb het wel, uh, dat jaartal eens wel genoemd... maar. Volgens mij heb ik het in dit verband op die manier gezegd. Oh, okay. ja. um, en, en waarom ben ik al voorzitter? Dat zie je ook in de kwartaalrapportages die we eens in de zoveel tijd maken. Per kwartaal. Um, dat de jaartallen wel eens kunnen verschuiven door allerlei mm -hmm. uh, omstandigheden. Uiteraard, ja, bij, ja. Bij, de, uh, bij het Heijmanshof zie je bijvoorbeeld dat we daar met de beesten uh, iets moesten mm -hmm. doen. We hebben daar voor een uil die daar was uh, een nieuwe locatie moeten vinden... Uh, nou, het hele stikstofverhaal is natuurlijk wat enorm ah. vertraagd. Hè. We hebben een brief gestuurd over Curidex-terrein bijvoorbeeld, dat dat echt een half jaar daardoor vertraagd is. Uh, nou, er zijn allerlei omstandigheden, waardoor je wel een jaar tot nu noemt, maar eigenlijk moet je daar na korte tijd uh, toch weer een nieuwe invulling aan geven. Ja, die, die, die, die hele ontwikkeling rond stikstof, dat is natuurlijk bijna niet meer bij te houden, want in nee. Den Haag willen ze er eigenlijk ook een beetje vanaf. En, en uh, ja, het leidt tot nu toe nog steeds tot vertraging bij de woningbouw. Ja, en vooral veel onduidelijkheid. Er is natuurlijk een aantal regels in de afgelopen jaren hè? Het oude passen... Uh, want dat is ook weer een projectmatige aanpak stikstof, geloof ik. Um, dat was ooit een keer uh, verzonnen, dat is weer teruggetrokken. En je ziet nu dat er een Rijkscommissie is die volgende maand uh, met een um, oordeel komt van hoe moeten we hier ja. nou eigenlijk mee omgaan. Ja. En daar zit eigenlijk iedereen op te wachten. Ja. En uh, jij ook waarschijnlijk. Ja, ik ook, ja. Ja. ja. Bij iedereen betekent Ja, dat begrijp ik. Ja. Daar hoor je ook bij. Laten we naar het uh, Badhuisplein gaan. Het was natuurlijk uh, afgelopen uh, dinsdag een, een heikel onderwerp, zullen we maar zeggen. Uh, hoe ging jij die vergadering in? Want je had natuurlijk de commissievergadering gehad. Ja. Uh, je wist van alle bezwaren die er leefden. En er moest over gestemd worden. Maar hoe, hoe, ging jij, uh, hoe vloog jij dat aan? Ik bedoel, had je uh, verwacht dat er nog heel veel uh, discussie zou zijn in die raadsvergadering dan? Ja, voor mezelf uh, zie ik altijd uh, de commissievergadering als... Uh... Het zwaartepunt. in. We hebben altijd zo'n cycluscommissie ja. gehad en dan gaan we weer verder. De commissievergadering is het zwaartepunt. Omdat ik vind dat je op dat moment in die vergadering... het onderwerp tot in detail kan uitdiepen. Ja, ja. Um, dus ja, hoe ga ik erin? Uh, ja, ik zeg altijd maar uh, goed voorbereid. Ik, heb ja. altijd, ik had ook echt alles bij me. Ik had die hele map met spullen had ik bij me. Um, en ik bereid het goed voor met ambtenaren. Mm. Ik, ik ken die stukken natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft zit ik er altijd redelijk comfortabel in. Ja. Um, en ik ga dan ook graag op de inhoud de, de discussie ook aan. En, hmm. um, kijk, en, en de Raad gaat erover. Ik ben daar uh, vrij simpel in. De gemeenteraad moet erover stemmen. Uiteraard, nee, logisch, logisch. Um, participatie was in, op het badwijzplein ook een, een punt. Uh, dat, ging, dat ging sowieso niet goed, hè? Ik bedoel... Uh, nou ja, sowieso niet goed. Ik denk niet nou ja. wat kort door de bocht. Is nou maar antwoord. goed, je, je hebt zelf de termen slag gemist... en steken laten vallen op dat punt. Dat heb je genoemd in de Raad. Ja, dus wat ik daarmee wil zeggen, is dat het beter had gekund. Uh, ja, uh, steken laten vallen dus ook. Ja, zeker. We hebben een brief gestuurd uh, waarbij we... Ik dacht, half november aankondigden dat er nog een... een een, een ronde gedaan zou worden, een, een, een werkgroep zou komen en uh, die is, dat is niet gebeurd. Uh, ook daar is dan een verklaring voor te geven, ja. maar het is niet gebeurd en dat is zeg maar wat het resultaat is. Daarvan heb ik gezegd, niet alleen in de gemeenteraad en de commissie, maar ook op de ochtend die we hadden georganiseerd met uh -huh. ondernemers, dat we daar echt de hand in eigen boezem moeten steken en ook, ja dat klinkt misschien wat... Uh... Had je ze eerder mee moeten nemen in het hele verhaal of? Ja, eerder bijvoorbeeld. Of, of ja, anders. Of, ja. of regelmatiger. Ja, uh, ja, ja, ik heb ja. van de week ook gezegd... Uh, bij uh, een andere radiostation... Uh, dat we misschien moeten gaan werken met nieuwsbrieven. Dat mensen zich daar kunnen ja, opgeven. Dat ja. we regelmatig nieuws sturen voor een stand van zaken. Ja, ja, ja. Dat we misschien nog een extra informatieochtend of avond of middag moeten organiseren. Nou, daar moeten we echt wel aan denken. Ja. Maar is veel, veel van de, de onrust gekomen... door die handtekeningenactie? Uh, Weet ik niet. Die petitie. Uh, de ja. petitie, um, ja, ik, ik vind het voor mezelf moeilijk om daar iets over te zeggen. Um, wat ik wel heb gemerkt, en ik heb ze ook gesproken... dat er een aantal uh, ondernemers was die zeiden... Van, ja, we hebben die petitie getekend, maar nu we het hele verhaal kennen... Uh, ja, hmm, uh, hebben we daar een slim aan gedaan. Ja. Dat geeft ook aan dat we inderdaad in die informatievoorziening... Een betere slag hadden moeten maken. Ja, de PVV vond dat ook, hè? gewoon Tichelaar. Uh, zoiets zei hij wel in tichelen. de commissie. Van Tichelaar. In, ja. ja, in, in, in de raad heeft jij over een paar dingen over gezegd. Ja. Ja. Um, uh, een ander punt was uh, de grond van het casino. Wat, uh, waar jullie volkers recht uh, als gemeente op hebben gelegd. Mm -hmm. um, uh, dat kwam natuurlijk ook te sprake. Uh, denk, denk jij dat het binnen nu en een, en een half jaar zeg maar, duidelijk is. Of jullie dat, uh, die grond kunnen kopen? Dat vind ik een lastige vraag, omdat we het voorkeursrecht hebben gevestigd. En daar heeft het casino bezwaar opgemaakt met nog een particulier. Ja. Eén dag voor de uh, sluitingstermijn, hè, wat dat betreft. Ja, maar, 20 februari, ja. Tot 20 februari konden er bezwaar worden gemaakt. En dus ze komen op 19 februari ja. met een brief. Dus binnen de termijn? Uh, dus binnen de termijn, uh, keurig. Ja. Nee, keurig. Een beetje, een beetje laat misschien, maar... Uh, ja, oké, okay, maar kijk, dat, dat, dat is met deadlines. Ik bedoel, ik moet je aan ja, het vertellen. Ja, ja, ja, ik ben ja. 100 zeker dat jij als sportverslaggever een deadline had tot zeg maar... Uh, ...s avonds half elf. En jij ja. okay, om vijf, half elf op je knopje drukte van hier komt het verhaal. Oh, vijf op, had... soms vijf over half elf. Ja, bellen, maar goed. <laughs> nee, maar dat, dat soort dingen gebeuren soms op de deadline. Ja, ja. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Hm. Um, nou, daar moeten wij nu gaan kijken van hoe gaan we daarmee om. Ja. En uh, wat... wat dat, dat, niet alleen wij, dat gaat nu naar de bezwarencommissie. Die moet daar een uitspraak over doen. Ja. Um, jullie, hebben jullie nou daarvoor ook al onderhandelingen gevoerd met het casino? Nee, geen onderhandeling. We hebben wel gesprekken gevoerd met ze, half januari. Maar er is en, daar zijn geen prijzen genoemd of iets? Nee, of, nee, uh, nee, niet, nee. Uh, niet in dat gesprek in ieder geval. Er ja. um, is, is van alles um, uh, gaande. en um, We moeten daar gewoon heel zorgvuldig in, in manoeuvreren, omdat we ook... Uh, zien dat de grond niet aangeboden is op dit moment. Uh -huh. En daar, uh, dat moet je wel voor ogen houden. Dus je kan allerlei gesprekken voeren, maar het feit van we hebben een brief van we bieden nu de grond aan ter mm. koop aan jullie... Maar in, in, in, in dat bezwaarschrift werd gezegd dat er in 2003 al een partij zou zijn die een principe afzak gemaakt nou, had. Met wat de... ik, precies, maar wat ken, ik in de raad heb gezegd, zeg ik ook hier. Ik ga niet in op het bezwaarschrift van het casino. Mm -hmm. ...dat ligt nu bij de bezwaarcommissie... ...en het is uh, ongepast en juridisch gevaarlijk om daar nu uit te maken. Oké, okay, dus als ik jou een naam ga noemen, wie is dat in 2003, dan, uh, <lacht> dan daar ga je niet op in. Nou, Daar ga ik ook gaan noemen. Jij mag naamen. het noemen, maar ik ga er niet op in. <lacht> nee, daarom zal ik hem maar niet noemen ook. Maar in ieder geval, uh, ja, er waren meer rafelronden, kun je noemen. Het parkeren was nog niet uitgewerkt, et cetera. Uh, en, en sommige partijen, jongs over en OPC, op die vroegen eigenlijk een paar maanden uitstel... Uh, want er zou meer duidelijkheid komen wat dat betreft. Het lijkt mij een korte termijn. Tenminste, dus zij zeiden van. Uh, dan, dan is het meer duidelijk over de, de grond van, van het casino. En dan kun je ook het parkeren een beetje aanpakken nog. Uh, en wat je daarmee kan doen. Ja, maar ik denk als het, uh, op de grond van het casino een, een uh, discussiepunt blijft. Uh, kan dat een procedure worden die tot aan de Raad van State gaat. Dat wil ik ja. uitsluiten. En dan zijn we gewoon drie, vier jaar verder. Maar je had wel een integrale aanpak. Dat je het hele terrein dan. Uh, nee, maar de, de, het verzoek was om het grond van het casino erbij te betrekken. Om ja. daarop te wachten tot er duidelijkheid over was. Mm -hmm. Het kan zelfs zo zijn dat je over drie, vier jaar pas duidelijkheid hebt. Ja. Als je daar dus op gaat wachten. Uh, ben je drie, ja. vier jaar verder. Maar, door... maar, maar, maar kun je dit plan zonder uh, zeg maar parkeernormen. Kun je, kun je dat vaststellen dan? Het, het stedelijk plan wel. dat heb ik ook uitgelegd. Kijk, als je nu het stedelijk plan. Vaststelt. Dan ga je, zoals mm -hmm. het mooi heet, rekenen en tekenen. Dan weet je, dan weet je hoeveel uh, appartementen er precies komen. En op basis daarvan maak je je... Ja, ja, uh, nee, oké. Okay. Hoe, hoeveelheid wat je nodig hebt. Ja, nou ja, dat, dat kan je niet van tevoren vaststellen. Nee, maar het aantal hotelkamers was wel duidelijk. En het aantal appartementen het zal, zal tussen 55 en 60 zijn. Jawel, maar als je dit al zegt, er, er zit een verschil van 5 in. Volgens mij hoorden er twee parkeerplekken bij. Dan zit je op tien parkeerplekken. Ja. Als je op 56 uitkomt, scheelt dat er weer acht. Ja, ja, nee, maar waar. zo uh, zeker, als je ziet hoe gevoelig het gebied is... die kernkustzone is heel gevoelig, zeker wat parkeren betreft... Moet je wel op dat niveau gaan rekenen. Uh, uh. Wil je uitkomen op nou, hoeveel parkeerplekken heb ik nou nodig. En hoe ja, gaan we dat ja, doen? Ja, ja. Uh, dat hotel, dat, dat komt er gewoon dan. Uh, dus Daar dat, ga ik wel zoals wat ja, er nu ja. voor staat. Uh, het moet alleen nog even. Uh, ze een partij komen die dat wil gaan ontwikkelen. Tenminste, ja, maar die, die, die het hotel gaat uh, runnen. Exploiteren, zeg maar. Exploiteren, ja. ja. En ook daarvan is gezegd. van ja, Een exploitant. En men zegt. Ik heb er geen bewijs van. Maar ik geloof wel dat iedereen. Men zegt dat er drie aan vier partijen zeer geïnteresseerd zijn. Ja, maar die wachten natuurlijk af tot het stedenbekundig plan uh, ja. is vastgesteld. En ja. je, een exploitant die zegt bij voorbaat helemaal in het begin... nou, ik ga dat zeker doen. Uh, die ja. ben ik in ieder geval nog niet tegen. Nee, nee. Uh, nou, we gaan nu verder niet in op details. Maar, uh, dat die, mag. Over, nou, over die bomen bijvoorbeeld, die hier ja. getekend zijn. ook mensen zeggen dat het helemaal niet kan, uh, bomen. Maar, ja. ja, dat kan. Maar uh, er zijn ook uh, bomen die het wel uithouden op die punt. En wat er ook in het stuk staat, is dat je daar wel intensief uh, voor moet zorgen. Zeker wat betreft het, uh, het water geven, om maar even iets simpels te noemen. Uh, maar het is niet onmogelijk, dat kan zeker. Er zijn ook plekken in, uh, in Nederland waar dat gebeurt. Ik uh, hoorde je wel zeggen dat er misschien een soort proeftuintje komt. Met, uh, op een ja, werd er werd een suggestie gedaan. Van gewoon kan je misschien een soort proefvak maken. Ja. Wat ook wel eens gebeurt als je dit soort dingen doet. Dat, ah. dat vond ik een hartstikke goede suggestie. Ja, ja, ja. even van het Baddesplein af. Uh, er is ooit een kanskaart geweest, uh, niet zo lang geleden. Er kwamen 318 uh, reacties op. Hè. Uh, ook een paar rare reacties. Op een golfbaan gaan bouwen. En uh, bouwen een pier. Ja, de mooiste over... vond ik uh, bouwen op zee. Dat, uh, bouwen op zee, ja, met een pier. Dat was wel ja. grappig bedacht. Perfect. Maar uh, er waren wel 318 reacties. Daar zijn er waarschijnlijk wel een aantal van die uitvoerbaar zijn. Ja, zeker. Maar, uh, hoe, uh, wat ga je daar nu mee doen? Ik bedoel... Daar voeren we al gesprekken over. Over, over die, die locaties. Ja? Er zijn ook uh, een aantal... Uh... Ik word als verantwoord uh, bij mij gekomen om daarover te hebben. Uh -huh. en, uh, we hebben ook uh, iedereen uitgenodigd. Van, uh, als je nu een locatie hebt. die bijvoorbeeld op gemeentegrond is. of het is je eigen grond. Um, waar um, de. Ja, uh, ook. Uh, sorry. Uh, en daar is het makkelijk realiseren. omdat ja. er geen restricties zijn. Uh -huh. um, dan uh, ja, we willen we daar natuurlijk snel het gesprek over ja, uh, ja. Hoe staat het met, uh, met uh, uh, de curie driehoek daar hebben we hebben een brief over gestuurd een paar weken geleden dat als je praat nou over het stikstofprobleem, daar wel echt gemanifesteert. Mm -hmm. um, en we zien dat er toch gewoon, nou ja, we hebben gesproken over een half jaar uitstel. Mm. Want het is een, een particulier plan, hè? eigenlijk grotendeels. Ja. Ook uh, ja. met, met, met al die, die uh, gebouwtjes die er allemaal nog staan, uh -huh. die het weg zouden moeten. Hoe staat het daarmee? Ik neem aan dat jullie ook vaak contact hebben met... Uh... We hebben zeer regelmatig contact met alle initiatiefnemers. Daar zit bijvoorbeeld ook de corporatie Pre-Wonen bij. Mm -hmm. um, daar praten we heel veel om, om daar toch een stap in te zetten. Dus ja. Ja. Uh, Oké, okay. dan sanford Beyond. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Uh, zeer positief. Zeer positief. Dat, ja. dat komt helemaal goed. Ik denk dat we met de nieuwe directeur Rob Langeberg een, een goede in huis hebben gehaald. Die mm. Zandvoort goed kent, die ja. de Materi goed kent, die mm. de Dutch Grand Prix goed kent. Uh, en ik merk ook in het dorp dat daar uh, heel positief op gereageerd wordt. Okay. We hadden tot voor kort die uh, kwartaalrapportages over het bouwen in Zandvoort. Die, die zijn gestopt. Nee, de, die, ik heb ook inderdaad gezegd... Uh, het is een kwartaalrapportage, zo heet het nog steeds... maar misschien moeten we de naam veranderen naar rapportage. Oké, okay. dus, het, het is echt heel veel werk. Uh, dat komt dat kan ik me voorstellen, maar goed... Uh, dat kan in drie maanden ook wel het een en ander gebeuren natuurlijk. Hè? Zeker, dus tussendoor... Uh, Sturen we zogenaamde raadsinformatiebrieven? Ja, dat we klopt. ja, ja. En daarmee eigenlijk iedereen informeren. Um, en die quota ook bedoeld om het nou, even bij elkaar te pakken, ja. het hele mandje even te vullen en een overzicht te geven wat ja. we aan het doen zijn. Ja, uh, nog een algemene vraag: uh, wordt er genoeg gebouwd, snel gebouwd, is het antwoord of niet? Of jij zou het ook liever sneller willen zien. Nee, natuurlijk. Ja, maar we, we hebben te maken met uh, nou, het stikstof-probleem. andere wet en regelgeving, waardoor je het. En ik heb het vaker gezegd: het is niet zo dat we het zo leuk vinden om het lang te laten duren. Waardoor dit soort procedures die je moet volgen, zeker als overheid, duurt het gewoon ja, misschien wel langer dan je wil. Maar de, de, voor 2030 staan er geen 700 zoveel woningen. Wat de bedoeling was. Ik hoop van wel, we zijn uh, hard om bezig. Maar ja, dus wat ik al zei in weer... maart, nee, maar die, die uitspraak van de Rijkscommissie zal uh, zeer bepalend zijn over het Oké, okay. nou over de stikstofproblematiek. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, uh, Mariënschool, ben je er ook bij betrokken of niet? Nou, niet meer zo heel erg. Dat is uh, verkocht aan prewoners, uh, ja, die, uh, die zijn bezig. Maar, ja, die zijn bezig, maar die zijn al uh, anderhalf jaar bezig, ja. volgens mij. Wanneer, wanneer gaat er iets mee gebeuren? Dat weet je ook niet. Dan moet je aan hen vragen. Ja. Oké, dat gaan we een keer doen bij, met uh, pre-wonen. Ja, vrij interessant. Uh, ja, zeker. Nou, mag ik je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Want uh, we uh, gaan bijna uit de tijd. En ik, uh, zie, uh, ik zie Jelmer al uh, zwaaien dat er, dat er weer muziek gedraaid gaat worden nog even. <laughs> en niet het hele vliegtuig met gaan we zelfs draaien. Mooi. Nou ja, ik heb vorige week een, een documentaire gezien op BBC was er geweldig over de Fleetwood Mac, ja. over Christine McVie, ja. uh, geweldig. Ik heb er goed gekeken. Maar goed, ja, ja prima. Ja. Nou, dat nou we gaan uh, over de handen. We gaan we draaien. We hebben nog één minuut Fleetwood Mac. Nou, beter nou, dan ja, niet. Laat uh, beter dan ja. horen. Beter dan niet.